Tien uur van Kamp met het de VN-veiligheidsraad is per video een spoedvergadering over het opgelaarde geweld in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal Guterres riep alle partijen op het geweld te staken. Hij sprak van een zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en vernietiging. Eerder leverden twee vergaderingen van de Veiligheidsraad over het conflict niets op. Ook voorstellen voor vredesbesprekingen hebben tot nu toe geen resultaat. Premier Netanyahu zei vandaag dat de Israëlische campagne tegen terroristische organisaties met volle kracht doorgaat. In de synagoge ten noorden van Jeruzalem is een volle tribune ingestort. Volgens Israëlische bronnen zijn er twee doden en 167 gewonden. In de synagoge in de nederzetting op de westelijke Jordaan-oever was het stampvol in verband met een Joodse feestdag. Op beelden is te zien dat de tien bovenste rijen van de tribune plotseling instorten. Voor zover bekend is er geen verband tussen het ongeluk en de spanningen tussen Israël en de Palestijnen. De minister van Defensie Bijleveld heeft een kort bezoek gebracht... aan de Nederlandse militairen in Afghanistan... samen met commandant de strijdkrachten Eichelsheim. Inmiddels zijn ze weer in Nederland. De Nederlanders in Afghanistan gaan binnenkort weg. Na 20 jaar komt er een eind aan de NAVO-missie in het land. In totaal stuurde Nederland 30.000 militairen naar Afghanistan. 25 van hen kwamen om het leven. In Rotterdam is vanavond het Eurovisie Songfestival officieel van start gegaan. Tijdens de openingsceremonie presenteerden zich bijna 40 zangers en zangeressen. Bij de Erasmusbrug werden ze welkom geheten door burgemeester Abu Taleb. Niet alle deelnemende landen waren aanwezig. Polen, IJsland, Malta en Roemenië zitten wegens corona in quarantaine. En de inzending van Australië kan niet komen vanwege coronabeperkingen in het land. Dinsdag is de eerste halve finale van het Songfestival. Django Macroy neemt treeds namens Nederland zaterdag op in de finale. Het weer vanavond en vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Morgenmiddag kunnen die ook vergezeld gaan van onweer en hagel. Tussen de buien door komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1438 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. We gaan beginnen met Future Shock. Future Shock is het uh, nieuwe album van Michael Whalen. Daarna komt uh, Rapture, als ik het allemaal goed uitspreek, van Peter Kater. En dat is een, een goede bekende van ons, die al jarenlang... een, een Eigenlijk de ene album naar het andere album maakt. Dan een, een artiesten die regelmatig langskomen in dit uur en ook volgend uur. En dat is uh, Giannani Latrova. Ja, laat ik maar zeggen. Italian Latrova. Uh, en dit, uh, in dit uur komt het album Viola langs. En het volgende album, nou ja, dat komt dan straks allemaal wel. We sluiten af met uh, Timothy uh, Wintrell en met het, uh, het mooie track Oasis of Souls. Goed, veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1438.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 on radio peaceful please visit my website at www.davidwaller.com